Ik wil verder gaan met het Koninkrijk van God. Daar was ik met een serie bezig. En dan ging het met name erover dat Yeshua in de evangelie meer dan 80 keer het over het koninkrijk van God of het koninkrijk de hemelen heeft. En wat is dat koninkrijk? Wie zijn de onderdanen? Kun je jezelf uitschrijven uit dat koninkrijk? Daar hebben we hebben het al over gehad. Wat zijn de grenzen van dat koninkrijk? Dan heb ik een paspoort nodig en dan gaan we vandaag naar kijken. Heb ik een paspoort nodig voor dat koninkrijk? Wij leven in het koninkrijk de Nederlanden en wij hebben het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden en dat is als wij ons buiten de grenzen begeven dan kunnen wij aantonen dat wij onderdaan zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. En op basis van ons paspoort mogen wij bijna overal over heel de wereld worden wij toegelaten. Dat is best wel bijzonder. Er zijn heel veel landen waar dat niet zo is. Als je daarvan afstamt, dan word je heel erg scheef aangekeken. Maar wij niet. Nederland is een van de weinige landen die eigenlijk overal toegelaten worden. En dat hebben we te danken aan ons paspoort. Dat we onderdaan zijn. Nou, later komen we ook nog terug op de kenmerken van het burgerschap. Nou, het paspoort. Volgens mij hebben we dus geen paspoort nodig voor het koninkrijk, maar een paswoord. Een paswoord bekend, bekend, wordt heel veel gebruikt voor een computer. Dan moet je eigenlijk eigen aanmelden. En dan heb je een gebruikersnaam en een paswoord nodig. Nou, Zo is dat volgens mij ook... ...in het koninkrijk de hemel. Waarom? Er zijn geen grenzen aan dat koninkrijk. Dat koninkrijk is onbegrensd. Dus we hebben geen paspoort nodig om ergens wat te laten zien of zo. Maar we moeten wel antwoord geven op bepaalde vragen. En dat bedoel ik met een paswoord. Een beleidenis bestaande uit een aantal vragen... ...die jij voor jezelf moet beantwoorden. En dat wordt gevraagd in het woord. Die vragen die worden gesteld. En de bedoeling is dat wil jij toegang krijgen tot dat koninkrijk... dan zul je daar ja op moeten antwoorden. We gaan die vragen bekijken. De eerste is, erken jij dat Yeshua Gods zoon is? En dat is van wezenlijk belang. Daar wordt heel veel keren wordt dat gevraagd in het woord. En als je dat niet erkent... dan hoor je dus niet tot dat koninkrijk. Zo simpel is dat eigenlijk. Sterker nog, er staat zelfs geschreven... Dat je dat alleen maar kan erkennen als de Heilige Geest dat in jouw hart gewerkt heeft. Dus het is niet iets wat je zelf zomaar zegt of tot de ontdekking komt. Nee, de Heilige Geest moet dat bewerken. De tweede, hoor je naar het woord van Yeshua en geloof jij hem die Yeshua gezonden heeft? Dat is ook een vraag. De derde, ben je opnieuw geboren uit water en geest? Ben je rechtvaardig voor God? Doe jij de wil van God? Geloof jij dat Yeshua de Messias is? Dat is een andere vraag als dat hij Godzoon is. En ten zevende, geloof jij dat Yeshua uit de dood is opgewekt? Zeven vragen die verweven staan door heel het Nieuwe Testament eigenlijk. Maar hun oorsprong hebben ook in het Oude Testament. En al die zeven vragen, daar moet je op antwoorden met ja. Wil jij toegang krijgen tot dat Koninkrijk? We gaan ze één een voor één langs. Herken jij dat Yeshua Gods zoon is? Lucas 1, vers 35 en de engel antwoordde en zei tegen Maria, zijn moeder, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd zal worden. Dus daar wordt het al gezegd tegen Maria bij de aankondiging van dat zij een zoon zal krijgen. Dat het niet zomaar een zoon zal zijn, maar zij zal Gods zoon ter wereld brengen. Dat moet een enorme impact hebben gehad op haar. Ze zegt het ook gelijk, hè? hoe kan dat nou? Ik heb helemaal geen man bekend, zegt ze dan. Nee, dus ik heb helemaal nog geen... Ze heeft wel een relatie met Jozef, maar niet zo'n relatie dat daar een kind uit voorkomt. En zegt, hoe kan dat dan? Hoe kan ik dan een zoon krijgen? En dan gaat die engel het uitleggen, omdat de Heilige Geest... Over u komt. Het woord van God zorgt ervoor dat jij zwanger wordt. Want God spreekt en het is er. En daarom, zegt hij, zal datgene wat uit u geboren wordt, Gods zoon genoemd worden. Lucas 4, vers 3 zegt: En de duivel zei tegen hem, tegen Yeshua: Als u Gods zoon bent, en dat trekt hij dan eigenlijk in twijfel. Als u dat bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. En Yeshua die zegt daarop. Dat men niet van brood alleen zal leven, maar bij het woord van God. Maar hier wordt wel gerefereerd aan dat hij Gods zoon is. Dus de duivel wist ook dat hij Gods zoon was en trekt dat in twijfel. Of althans wil dat gebruiken opdat hij, zeg maar, machtiger wordt. Johannes 3, vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Je ziet dus dat hier dus de connectie gelegd wordt tussen de zoon en de vader. En dat als je de zoon ongehoorzaam bent, dat de vader zal tornen op je. Er wordt niet gezegd dat de zoon zal tornen op jou, maar de vader. Johannes 5, vers 23, opdat allen de zoon eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet, die hem gezonden heeft. Nou, heel duidelijk, hè? Hier zie je die relatie van dat hij... De zoon is van de vader heel duidelijk, zo sterk zelfs, dat er gezegd wordt als je de zoon niet eert, dan eer je zelfs ook de vader niet. Dus dan kun je zeggen, mijn sluister, ik geloof en ik heb al mijn vertrouwen op de vader gesteld. Maar als je dan de zoon niet eert, ja, dan eer je ook de vader niet. Dus alles wat je opgeeft om God te dienen, dat is waardeloos, want je moet de zoon ook eren. Johannes 10 vers 36 zegt u dan tegen mij die de vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft u last het God omdat ik gezegd heb ik ben Gods zoon. Dat zegt Yeshua tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden die daar dus heel veel moeite mee hadden dat hij zichzelf God noemde. En hij verwijst daarbij naar het oude testament dat David zegt dat ze goden genoemd worden. En dan zegt: luister het staat zelfs in het woord. Waar hebben jullie het over? Lees alsjeblieft het woord. Waarom? Mag ik dat niet zeggen, zegt hij, als David dat wel zegt en jullie eren David zelfs. We hebben er helemaal geen moeite mee en ik zeg dat ik Gods zoon ben en jullie willen dat ik gestenigd word. Vraag 2. Hoor je naar het woord van Yeshua en geloof je hem die Yeshua gezonden heeft, dat is dus de Vader. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Nee, dus daar komt weer dat eeuwige leven tevoorschijn. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus voordat je die erkentenis had, ga je dus naar de verdoemenis. Maar erken je dat je naar zijn woord hoort en dat je gelooft in hem die hem gezonden heeft. Dus in de vader gelooft. Dan heb je eeuwig leven. Het is en. Het is niet of of. Je kunt niet zeggen, oké, okay, ik heb het een, heb ik wel, en het ander heb ik niet. Dat staat er niet. Er staat heel duidelijk een woordje, een koppelwoordje tussen. En het moet allebei waar zijn. Wil je toegang krijgen tot het eeuwige leven. Johannes 5 vers 25. Voor waar, voor waar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. Ja, en als ze dood zijn, dan kun je het toch niet meer horen? dan is dat toch niet meer nodig, dan is dat toch voorbij. Maar hier gaat het eigenlijk over de geestelijke dood. Mensen die niet in staat zijn te horen wat hij zegt, die niet in staat zijn om acht te geven op wat er gesproken wordt en wat er geschreven staat in het woord en die echt door de Heilige Geest opgewekt moeten worden, tot horen gebracht en die moeten gaan erkennen dat het echt de Zoon van God is en dat we naar hem moeten luisteren... en dat we naar hem moeten horen... en als we dat doen... dan zullen we leven. Dat is 5 vers 36... maar ik heb een getuigenis... dat groter is dan dat van Johannes. En dan gaat het over Johannes de Doper. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft... om die te volbrengen... juist die werken die ik doe... getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Hij laat zien eigenlijk... dat alles wat hij gedaan heeft... dat hij dat doet doordat hij van de vader gezonden is. Hij heeft ook gezegd, alles wat ik zeg, dat heb ik de vader horen zeggen... en alles wat ik doe, dat heb ik de vader zien doen. Dus hij doet niets en hij zegt niets van wat hij niet als voorbeeld van de vader gekregen heeft. En daarom refereert hij hier aan, moest luisteren, jullie konden weten dat ik de Messias ben. Want ik doe de dingen die de vader wat tevoren eigenlijk al gezegd had Er stond in het oude testament wat er allemaal gebeuren zou door de messias en let nou alsjeblieft op, want je ziet wat er gebeurt dat zegt hij ook tegen Johannes als hij mensen stuurt van bent u het nou, die wij verwacht hebben of verwachten we toch nog een ander en dan noemt hij dat hele rijtje op wat in het oude testament geschreven stond wat de messias zou doen de doden zullen ontwaken de blinden zullen ziende worden de lammen zullen springen en zo noemt hij gewoon een heel rijtje op de laatste worden gereinigd. Al die dingen die alleen van de Messias zouden getuigen. En toch was dat niet voldoende voor het gros om te geloven. Johannes 10, vers 25 en Yeshua antwoordde hun... Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werk die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Er is steeds weer een oproep van... Kijk nou toch alsjeblieft en luister en zie... en check het met wat er geschreven staat in het Oude Testament... Want daar zie je wat voor zegt was. En daar kun je het uit controleren van wat ik doe. Of dat overeenkomt met hetgeen van tevoren gesproken was. Johannes 10, vers 36 zegt u dan tegen mij... ...die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft... ...u last het God omdat ik gezegd heb ik ben Gods Zoon. Dat is eigenlijk een herhaling van dat eerdere vers... ...wat hij aanhaalt. En steeds staat er de verwijzing naar de psalmen... ...waar David heel duidelijk zegt van... Dat ze dus. Ja, dat God zo ver gaat dat hij zelfs de mensen ook goden heeft genoemd. Johannes 14, vers 24. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Eigenlijk zegt hij: het woord dat u hoort, is van de Vader die mij gezonden heeft. Heel erg krachtig. Weer een bevestiging van wat hij eerder had gezegd. Van alles wat ik zeg, dat heb ik de Vader horen zeggen. Ik zeg niets van mijzelf, zegt hij. Ik doe alleen maar wat de vader mij toevertrouwd heeft. Vraag 3. Ben je opnieuw geboren uit water en geest? Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Als iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat zegt hij tegen Nicodemus... die in de nacht naar hem toe komt. En die is daar helemaal verbaasd over. Van hoe kan dat nou? Die gaat zelfs zo ver... Dat hij zegt tegen Yeshua van, maar moet hij dan teruggaan in de baarmoeder? Kan toch helemaal niet? En dan krijgt hij het verwijt van, ben jij een leraar in Israël en weet jij deze dingen niet? Iets wat gemeengoed zou moeten zijn voor een leraar in Israël. En hij is niet op de hoogte. Johannes 3 vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus hier staat heel duidelijk ook weer, je moet daar ja op zeggen. Anders kun je gewoon niet binnengaan. Handelingen 11 vers 16. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, gaat dus over Yeshua. Hoe hij zei. Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. En dat is natuurlijk ook gebeurd. De discipelen zijn allemaal gedoopt in de heilige geest. En Johannes 5 vers 6. Hij is het. Die kwam door water en bloed. Yeshua de Messias. Niet door het water alleen. Maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. De geest kan niet liegen. Dat is de geest van God. En het is onmogelijk dat die geest een leugen spreekt. Dus wat hij spreekt is gewoon waar. En als hij dan zegt dat Yeshua gekomen is door het water en het bloed. Dan is dat gewoon een feit. Dan is dat gewoon zo. En dat heb je dan te aanvaarden. En daar ja op te zeggen. Ben je rechtvaardig voor God? Dat is een heel moeilijk iets. Want ga zelf maar zeggen dat je rechtvaardig bent. Lucas 1, vers 6. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Dat gaat over de ouders van Johannes, Zacharias en Elisabeth. Daar wordt het gewoon van gezegd. Dat was niet zomaar een echtpaar. Het was echt een echtpaar die dus rechtvaardig voor God leefde. Dus dat was gewoon bekend. Romeinen 2, vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En dat is cruciaal. Je kunt een hele hoop dingen zeggen over de wet. Je kunt daar nou ja, heel je leven aan geven om het te vertellen. Maar je zult het moeten doen. Mensen zullen moeten doen dat je ook echt wat je zegt, dat je dat naleeft. Je zult dader van de wet moeten zijn. Want daardoor, staat er, word je gerechtvaardigd. En je verdient het niet door de wet te houden. Het is niet zo dat je zegt: ik heb al de tien geboden gehouden. en daardoor heb ik recht op het koninkrijk. Nee, het gaat via Yeshua. Maar toch moet jouw gerechtigheid groter zijn dan de fariseeën en de schriftleden, zegt Yeshua. Anders zul je het koninkrijk van God niet binnentreden. 1 Korinther 6, vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Nou, als je dus dit ziet, tegengesteld is het natuurlijk ook waar... dat de rechtvaardigen het koninkrijk van God wel zullen beërven. Dus moet je rechtvaardig voor God zijn. Ephesius 5, vers 3... Maar ontucht en alle onreinigheid, hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals de heiligen past. Nou dat schrijft hij dus aan de gemeente van Efeze. die dus tot geloof gekomen waren die mensen. En hij noemt een aantal zonden die gewoon niet voor moeten komen. En waarom moeten die niet voorkomen? Omdat jullie heiligen zijn, zegt hij. Dus als je heilige bent, dan komen die dingen gewoon niet voor in de gemeente. Dat hoort gewoon niet Efeesiës 5, vers 4: En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel eer past dankzegging. Dus in plaats van al die dingen die je niet moet doen, kun je veel beter God loven en prijzen en dankzeggen. Het volgende vers van dit weet u dat geen enkele ontugpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendiener is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Ja, dat klopt. Ja, dat staat. Hij noemt nog weer een aantal zaken op die gewoon niet thuis horen in een heilige samenkomst... of in een gemeente die heilig moet zijn voor God. Doe jij de wil van God? Ook dat kun je testen. Matthäus 7, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, heren, zal binnengaan in het Koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Dus alleen Yeshua erkennen is niet voldoende... Nee, er komt bij dat je de wil moet doen van de Vader die in de hemel is. Nou, die wil, die kennen we allemaal. Die heeft hij op laten schrijven in zijn woord. En die wil, die moeten we navolgen. En als we dat doen, en je zegt ook ja op die andere vragen... dan kun je het Koninkrijk van God binnentreden. Markers 3, vers 34 tot 35, Yeshua zei... Zie, mijn moeder en mijn broers. Dat was op het tijdstip dat hij aan het breken was. Het was heel druk, heel die zaal was vol... En zijn moeder en zijn broers waren op zoek naar hem... omdat ze het niet eens waren met wat hij deed. Dat staat er heel duidelijk van tevoren. En die gaan op zoek en die willen hem dus terecht wijzen. Ze konden niet door die menigte heen. Ze wilden heel graag bij hem komen, maar dat lukte niet. Dus ze sturen mensen naar Yeshua en die zeggen... Heer, buiten staat uw moeder en uw broers. Die willen graag met u spreken. En dan wijst hij naar de menigte en dan zegt hij, moet luisteren... Dit zijn mijn broers. ...en mijn moeder en mijn zuster, degene die de wil van mijn vader doen. Zegt dat nou dat zijn moeder en zijn broers niet de wil van zijn vader deden? Nou, zo ver durf ik niet te gaan. Ze waren wel op het verkeerde spoor, denk ik. Dat is later terechtgezet, want er zijn ook broers van hem zijn tot geloof gekomen. Maar zijn moeder is er ook in meegegaan. In het niet accepteren wat hij deed. En die wilde hem dus ook de les lezen. En dat heeft hij niet toegestaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze niet bij hem konden komen... en de boodschap die ze terugkregen... die ze ook gehoord hebben, denk ik... dat hij wijst naar de menig die daar voor hem zit... en zegt degene die de wil van God doet. Die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Dat moet een harde boodschap zijn geweest. Voor zijn moeder en voor zijn broers. Ephesius 6, vers 5 tot 7. Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer... naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart... Niet met ogendienst als mensenbehagers... maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de heren en niet de mensen. Dus het gaat er niet om dat je ja, de mensen naar de ogen kijkt... maar het gaat erom dat je God naar de ogen kijkt... en dat je exact doet wat God van je wil. En nogmaals, die wil van God heeft hij op laten schrijven. Die staat gewoon opgeschreven... Je kunt dat nalezen. En die wil moet je navolgen. En ook bereidwillig. Nee, niet met tegenzin, maar met vreugde in je hart moet je hem volgen. En gewoon doen wat hij van je vraagt. Geloof jij dat Yeshua de Messias is? Ook weer zo'n vraag die je eigenlijk alleen maar met ja kan beantwoorden... als de Heilige Geest dat heeft gelegd in je hart. Die jou overtuigd heeft dat het zo is. Johannes 10, vers 24 tot 25. De Joden omringden hem... Yeshua en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons vrij uit. Zeg het dan gewoon. Yeshua antwoordde hun, maar ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. En dat is zo verpand, van, hij had het al eerder gezegd, maar ze geloofden het niet. En nu willen ze van hem horen, ja nee, ik ben het niet. Daar zitten ze eigenlijk op te wachten. Ze zitten eigenlijk niet te wachten op dat hij zegt, nog een keer zegt, maar ik ben het. Dat wordt niet gezegd. En hij zegt, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Net zoals dat hij tegen Johannes zei, van, maar kijk nou eens wat ik doe. En ga nou eens kijken in de schrift wat er geschreven stond. En je ziet dat het naadloos past met elkaar. De enige die dat kon doen, dat was de Messias die gezonder zou worden. En ik heb het gedaan. Dus ik heb getuigd van mijn vader. En ik heb ook laten zien dat de vader mij die macht gegeven heeft. En jullie geloven het niet. Jullie weigeren het te aanvaarden. Handelingen 16 vers 31. En ze zeiden. Geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. En hier wordt dus heel duidelijk gerefereerd in. Dat Yeshua de Messias was. En dat ze daarin moesten geloven. Als het de enige naam die gegeven was om zalig te worden. Romeinen 10 vers 13. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Zal zalig worden. Het is jammer dat hier eigenlijk niet een gewoon zijn naam geschreven staat hè? want dat zou natuurlijk veel mooier zijn eigenlijk maar het is duidelijk wie ze hiermee bedoelen en dat is dan Yeshua geloof jij dat Yeshua uit de dood is opgewekt dat wordt niet meer geleerd het wordt geleerd dat hij is opgestaan sterker nog je hoort, nou, er komen steeds meer liederen erbij die dus dat bezingen dat hij opgestaan is, sterker nog hij heeft zelf die steen weggerold je hoort de meest gekke liederen voorbij komen af en toe staat niet in het woord. In het woord staat dat hij is opgewekt. En dat is een cruciaal verschil, denk ik. Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Zo sterk staat het er. Dus je kunt niet zeggen dat hij zichzelf heeft opgewekt. want dat staat er niet. Nee, je moet erkennen dat God hem uit de doden heeft opgewekt en dan zul je zalig worden. De 2 vers 66 en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat gaat dus ook over de doop. We gaan dus met hem in de dood en we staan met hem op en worden met hem opgewekt. En dat is dan ook de betekenis van de, van de doop waarmee je gedoopt wordt. Wat dus inhoudt dat het dus niet voor een kind geldt. Want die kan het niet eens beseffen dat dat gebeurt. Heb je nou op al die vragen van mondig ja kunnen antwoorden? Dan ben je een kind van God. Zo simpel is dat gewoon. En krijg je toegang tot het Koninkrijk der Hemelen. En dat staat gewoon in het woord. Dat is gewoon de conclusie die je kunt trekken uit het ja zeggen op die vragen die daar staan. Of het Koninkrijk van God, want dat is hetzelfde. Koninkrijk der Hemelen is dezelfde naam als Koninkrijk van God. Ze worden door elkaar gebruikt met dezelfde betekenis. Maar heb je daar geen ja op kunnen zeggen, dus heb je toch twijfels in je hart. Ja, neem dat echt serieus en bekeer je. En ga achteraan, Want dat betekent dat als je daar geen jaar op hebt kunnen zeggen. Dan ben je geen kind van God. Dan heb je ook geen toegang tot het koninkrijk de hemelen. Kies heden wie je dienen wilt. En er staat ook vele malen in de Bijbel. Dat iedere keer de oproep klinkt van kies, kies, kies. En kies voor het goede. En kies voor het leven in plaats van voor de dood. Neem de toevlucht tot God. Amen. I don't know.